Wanneer het donkerste in je hart je gevangen houdt, en de kleur in je leven nog slaapt. Weet dat hoe het ook mag lopen, dit alles je sterker maakt. En als de winter je gevoel nog verder kouder maakt, en de wereld je even niet zinkt. Vertrouw dat al het geluk wat jou nu ontgaat, jou weer vindt. Had de vireltje even niet bij. weet jij mag altijd bij. Hoog geraakt. Gun jezelf dat moment en geniet Maar weet dat waar je later in de toekomst staat In jouw handen ligt En houd de wereld je even niet bij En yeah, jij het alleen